Drie uur, Jan van den Putten met het NOS-journaal. Het Indonesische eiland Sulawesi is getroffen door een aardbeving van 6,2 op de schaal van Richter. Volgens seismologen lag het epicentrum van de beving op zo'n 50 kilometer van de stad Kendari. De aardbeving werd korte tijd later gevolgd door twee naschokken. Over slachtoffers is nog niets bekend. Wel zijn er berichten over schade aan huizen. Er is voor het gebied geen tsunami-waarschuwing gegeven. In Assen is de afgelopen avond brand ontstaan op een stuk hei bij het Titische Kwiegen, militair oefenterrein. De brandweer werd bij het blussen geholpen door boeren die het vuur te lijf gingen met water uit giertanks. De brand was rond middernacht onder controle. Gisteren woedde ook brand in het Limburgse natuurgebied de Mijnweg bij Roermond. De brandweer was daar tot laat in de avond nog bezig met nablussen. Door het zonnige weer is het in sommige gebieden erg droog. In Noord-Limburg heeft de brand weer code rood gegeven. Dat betekent dat er een zeer groot gevaar is voor bosbranden. In het oosten van Brabant gold al langer code rood. Een man heeft geprobeerd een Italiaans passagiersvliegtuig te kapen. Hij zei dat hij naar Libië wilde en bedreigde een stewardess met een scherp voorwerp. De bemanning kon hem overmeesteren. Het toestel van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia... was met 131 passagiers op weg van Parijs naar Rome. Het is veilig in de Italiaanse hoofdstad geland. De kaper is overgedragen aan de politie. Het zou een man uit Kazachstan zijn. Waarom hij naar Libië wilde, is niet bekend. In Noord-Ierland heeft de politie wapens gevonden voor mogelijke terreuracties. Drie mannen zijn aangehouden. De politie in Noord-Ierland is tijdens het paasweekend altijd extra alert op terreuracties. Terroristen zouden de gelegenheid aangrijpen om de paasopstand van 1916 te herdenken. Die leidde tot de onafhankelijkheid van Ierland. Het weer nog vannacht onbewolkt. koelt af tot ongeveer 9 graden. Overdag opnieuw zonnig. Met 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden wordt het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Het zou nog maar niet zo gaan. Het is de nacht van goede leven. Dat waren er weer de flageolets, dankjewel. Uh, nou, de heren die, die speelden, dus door nog uh, onder het nieuws van Lola Kaart. Kijk hoor, oh, er komt een applausje nog achteraan. Dankjewel, Dank <laughs> uh, uh, Kees Groenteman, uh, Jasper Verhulst en uh, Bram Vervaat. Hartstikke bedankt jullie er waren. Ja, en dan dan, ja, Dan moeten jullie tering zo achter mij dus langzaam en zachtjes gaan opruimen. Ja, gaan we heel stil He, doen. Want daarna moeten jullie uh, gauw een beetje toe, want morgen in, uh, in Hoensbroek... Juist. Moeten jullie... Uh, is dat... nou, okay, ja, oké, goed. is Gaat... toch leuk? Ja, hartstikke leuk. Gaat het ja. lukken. Uh, ik, ik ga uh, naar het theater. Uh, Maria Goos heeft uh, weer wat moois geschreven. Maar dat deed ze niet alleen. Want ze vertelde het verhaal van de acteur Nazardin Djar. Echt zijn verhaal. En dat van zijn moeder Habiba. Maria was op bezoek in hun paleis hè, in Marokko. Prachtig om dit persoonlijke verhaal te horen. Te horen over Nazardins dilemma's uh, als, als tweede generatie Marokkaan. En over het leven en de gevoelens van zijn moeder als eerste generatie Marokkaanse in Nederland. Uh, het begon allemaal... Uh, bij dat zeer ambitieuze toneelproject van Maria Goos... van een paar jaar geleden in vier stukken... de sociale, psychologische en maatschappelijke geschiedenis... van de afgelopen vijftig jaar schetsen... aan de hand van de wederwaardigheden van één familie, de familie Tavenier. En in deel 1 en 2 speelde Nazarin Djar mee. En de monoloog die Maria Goos voor hem schreef begint zo. Het is de première van de geschiedenis van de familie Avenir deel 1 en 2. We staan met tien acteurs op het toneel van de Schouwburg in Amsterdam. We buigen, we buigen, we buigen. We gaan af, we komen terug, we krijgen bloemen. We gaan weer af. Ik voel geen huid meer, ik heb geen smaak meer. Ik voel alleen nog maar mijn botten die me ten oude nooit overeind houden. Ik ben Nassadin Tjaar, ik heb een HEO-diploma... en ik heb net première gespeeld in de Amsterdamse stad Schouwburg. Ik heb Mohammed gespeeld. Mohammed, die bij de familie Avenir op de zolder tussen de dozen met mixers, transistors, droogkappen, televisie, televisies, stofzuigers en koffiebonenmalers woonde. Ik kijk in de spiegel. Ik zie mijn vader. Ik verwijder de snor. Dat ben ik. Ik ben mijn vader zonder snor. Ik bel mijn ouders. Kusifat me mijn moeder is blij en roept naar mijn vader. Het daar, aan de ding. Kusje vet me Ik hoor mijn vader lachen en in zijn handen klappen. Ik heb net voor 800 mensen zijn geschiedenis gespeeld. Hij zit in Steenbergen op de bank met zijn benen opgetrokken te kijken naar Hasch al-Memnoor. Verboden Begeerten. zijn is een Arabische soap die al jaren elke dag volgt. Ik ben in de schouwburg. Ik ga naar de feestzaal, naar mijn zussen en mijn meisje. Mijn zus staat te bellen. Ze zegt, uh, ik heb nu mama aan de telefoon. En ze zegt dat papa aan het huilen is. Mijn meisje vraagt, waarom helpt hij? Mijn zus en ik kijken elkaar aan. Gewoon, zeg ik. Mijn zussen knikken, zo is het. Mijn meisje knikt ook. Ze kent onze familie al tien jaar. Als wij gewoon zeggen, dan moet je niet verder vragen. Ik zie mijn collega's aan de champagne. Ik drink binnen een uur wel tien glazen spa. De actrice die spiernaakt voor Mohammed op toneel stond, komt de feestzaal binnen. Mijn zussen zwaaien vriendelijk naar haar. De actrice kan er ook niks aan doen dat mijn ouders niet zullen komen kijken. En om haar nou te vragen of dat ze voor één keer haar kleren wil aanhouden als we in de buurt van Steenberg spelen. <lacht> gaat te ver. Nou, gaat echt te ver. Al wel. Nee, gaat te ver. <lacht> Hoe noem je die mensen waarmee je werkt? Waarmee je s'avonds op het toneel het herhaalbare lief en leed van een familie deelt. En overdag in de bus het onverwachte lief en leed van het leven. Zijn dat collega's? Zijn dat vrienden? Het voelt als familie. Aan het eind van het seizoen, vlak voor de zomerstop, zitten we op een warme zomermiddag op het kantoor van het toneel speelt. We zijn allemaal gespannen. We gaan lezen hoe de Avenir in de delen 3 en 4 verder zal vergaan. En wat ik lees is uh, mooi. Het is heel mooi. Maar na afloop voorzien ik een smoes dat ik een afspraak heb en, en dringend weg moet. In de trein op weg naar Rotterdam waar ik woon... zie ik in de weerspiegeling mijn gezicht waar het Hollandse landschap doorheen trekt. Ik zie iets in dat gezicht wat ik nooit eerder heb gezien... Het zal de vermoeidheid zijn. Het was een zwaar seizoen. Ik moet deze zomer goed uitrusten, want na de zomer beginnen de repetities van deel 3 en 4. In ons huis zal ik wel tot rust komen. Ons huis in Marokko. Met het dakterras en de mooie kamers. We gaan er weer naartoe. Over een paar weken. Allahu akbar Allah. Mijn vader, mijn moeder, mijn zussen, mijn meisje en Adrie, onze buurvrouw, zitten op Brussel Airport op mij te wachten. Mijn broer die in Parijs woont, heeft het te druk. Die gaat dit jaar niet mee naar ons huis. Mijn vader draagt mij zoals elk jaar weer op om in de taxi in Woesda geen woord te spreken. Geen woord! Want jouw Arabisch is zo slecht, dan horen ze meteen dat we buitenlanders zijn en dan wordt de rit gelijk twee keer zo duur. <lacht> Ik wil bij mijn vader maar niet in dat het voor heel Marokko meteen duidelijk is dat wij buitenlanders zijn. Ook al lopen we zonder bagage over de markt, ze zien het aan wat we dragen aan, hoe we lopen, aan de manier waarop we onderhandelen. We worden overal afgezet, net als alle buitenlanders. Adrie, onze buurvrouw uit Steenbergen, is gescheiden en ze gaat een rondreis maken door Marokko. Ze gaat eindelijk ons huis zien, ons paleis. Adrie, die een hekel heeft aan stiltes, is in een feeststemming. Oh, Mas, dan is het nou toch echt zover. Dan ga ik het nou toch echt meemaken. Dan ga ik het nou toch echt met eigen ogen zien. Het huis, dan weet je nou toch echt waar het allemaal goed voor was. Adrie kijkt eens rond en ziet dat ze de enige is zonder hoofddoek. Nas, zou ik ook een doekskool doen? Dat is net zo makkelijk. Vroeger hadden wij allemaal een doekskop. Toen jouw moeder naast ons kwam wonen droeg, zei geen doekskop. Maar ik wel. Zeker als je net de permanent ding had. Dan konden de deuren niet uit zonder doekskop. Zo'n permanent knop niet alles wat denk jij nou? Als je geen doekskop had, dan liep je na drie weken voor schandaal met haar. Maar het was ineens afgelopen, hè? Met de korte rokjes en zonder doekskop van Habiba. Wette jij nog dat ze op de fiets ging met voor haar doen... een, een korte rok aan en haar haar lossen. Of was de jij toen nog niet? En jouw vader vond het ook niks dat ze van die lange rokken ging dragen en doekjes en alles, He? Maar ja, zoals bij ons in de familie het woord gewoon een woord is met de betekenis niet verder vragen, zo is het bij Adrie gesteld met... ...maja. Na... Maya, ja. nou, maar ja, vraag je niets verder. Maar verander je van onderwerp. Och, ik hadden al veel eerder Nederlands kunnen leren, jullie moeder. Ik had ze graag willen leren. Maar jullie vader die zei altijd... Nee, dat hoeft niet, want wij gaan toch terug. Want we zijn daar een huis aan het bouwen. Maar ja. Maar ja, Nazardine voelt zich niet best. Het zit hem ontzettend dwars dat deel 3 en 4 van de familie eh, Tavernier... Jongens, even je kop. Uh, uh, want de Marokkaan die hij daarin moet spelen... die zal een dief worden en stelen van de familie. En het is alsof hij zijn eigen vader verraadt. Sterker nog, het is alsof hij daarmee heel zijn familie... of heel Marokko en vooral zichzelf verraadt. Nou, hij besluit uh, uit de voorstelling te stappen en hij schrijft een brief aan Maria Goos... en regisseur Jaap Spijkers, met uitleg. Eh, nou, dan gaat ook nog eens de relatie met zijn vriendin uit... Eh, na tien jaar. En Nassadin is zichzelf niet meer. Hij loopt met zijn kop tegen de muur, ook thuis bij zijn ouders. Als ik in Steenbergen bij mijn ouders op bezoek ben... valt het me op dat mijn vader lang en veel uit het raam kijkt. En ik vind dat mijn moeder lang en veel naar mij kijkt. Over de verbroken relatie praten we niet. Ook niet over waarom ik niet meer in het grote toneelstuk speel. Ze weten het van mijn zus. Dat zie ik aan hun gezichten en aan de manier waarop ze de kamer bewegen. Gaat mijn vader mij omhelzen als ik straks in de gang mijn jas aantrek, dan gaat hij dan zeggen, ik ben zo trots op je. Gaat mijn moeder mij naar de keuken roepen om de kommel van de bovenste plank te halen? En gaat ze dan, terwijl ik op het wankele trapje sta, mij vasthouden en fluisteren? De familie is zo trots op je. Ze lijken het niet van plan. Is mijn verwarring besmettelijk? Sinds wanneer staat mijn moeder zo langzaam op van de bank? Sinds wanneer loopt ze zo vaak stil en zuchtend naar de keuken? En op een dag staat dan opeens zijn moeder Habiba op de galerij voor de deur van zijn flat in Rotterdam. En ze zegt, het is gelukt. Alles is gelukt en nu wil je het niet. Je had een huis, je had een vrouw, je had goed werk. Waarom maak je alles kapot? Maar Nazardine die blijft worstelen met zijn identiteit... en ziet ondertussen het uh, steeds openlijker verzet van zijn moeder. Hè, die genoeg heeft van die eeuwige keuken. Niet meer twee keer per dag warm wil koken. Ze trekt haar schouders hoog en ze vindt, pa, vindt dat pa ook zelf wel eens thee kan zetten. Hij heeft toch benen met voeten eraan om naar de keuken te lopen. Hè, en armen met handen eraan om zelf die thee te zetten. Nazardine beseft dat hij zijn moeder eigenlijk helemaal niet kent. En hij begint voor het eerst van zijn leven met echte vragen... En zo hoort hij het waanzinnige verhaal over hoe zijn moeder... al haar leven lang jarig is op de geboortedag van haar dode zusje. En eigenlijk drie jaar jonger is dan haar paspoort aangeeft. En Nazardine herinnert zich hoe zijn moeder met de geur van lavendelolie... terug kan keren naar haar gelukkige kinderjaren. Ons huis was een deur. Een deur in een berg. We hadden geen licht en geen water. Ik moest altijd met de waterslang naar de pomp. Dat was mijn werkje. Dan moest ik de slang aansluiten op de pomp. Dat kon ik het beste van alle kinderen. En jouw vader liep altijd in de buurt van de pomp. En dan wachtte hij totdat ik de slang had aangesloten. En als ik dan wegliep, dan kneep hij erin. En dan zei je oma, die zei dan... Hé, dan komt er weer geen water uit die rotslang. Er zal vast weer viezigheid in zitten. Hij wil maar even oplossen. En dan liep ik terug naar de pomp... En dan stond je vader daar te lachen. Maar we mochten niet praten. Maar dat deden we toch. Vijf minuutjes maar, heel zachtjes. Oh, ik vond hem lief en mooi. En op een dag, op een dag zei jullie oma, Heb die wat? Morgen komt er bezoek. Je moet je mooi maken. Ik was zo bang. Ik heb gebeden en gebeden en gebeden, want ze komen wel netjes vragen of je hun zoon wilt trouwen, maar je mag niet weigeren. Ik keek door de gat in de deur, ik keek heel goed en ik dacht, het is als hoe hij loopt. Het is als hoe zijn handen zijn. Ja, ja, het is als de ogen van zijn moeder. Ik denk dat ik geluk ga hebben. En ik zei ja, en weet je wat toen? Ik had geluk. <lacht> het waren de ouders van je vader. Ik was al best oud toen. Ik was zeventien. Jouw oma was veertien toen ze trouwde. Vind je dat een beetje gek en zo'n ding? Het was een hele andere tijd. Het was een heel ander leven. Toen jouw oma veertien was en na vier maanden nog steeds niet zwanger was, toen werd ze zo ongeduldig dat ze naar het graf van de heilige Sirisi Mohammed is gegaan. Ze zei, Sirisi Mohammed, alsjeblieft, ik smeek u, ik verzoek u. Geef me alsjeblieft kinderen, want het duurt te lang. Ik word maar niet zwanger en ik wil geen één of twee of drie kinderen baren. Ik wil twintig kinderen baren, tien jongens en tien meisjes. Alsjeblieft, maar, Mohamed, ik verzoek u, ik smeek u. Geef mijn lichaam kinderen. Jullie Oma kreeg twintig kinderen, tien jongens en tien meisjes. Nostradin, slaap je al? Nee, mama, ik, uh, ik luister. Zal ik het licht aandienen? Nee, nee, zo later. Je oma is nog een keer naar het graf van die heilige Sidi si Mohammed gegaan. Heel veel jaren later. Ze zei: Sidi si Mohammed, kent u mij nog? Ik ben een oude vrouw nu. Het is uh, alweer dertig jaar geleden dat ik hier naartoe kwam om u te verzoeken om mijn lichaam kinderen te geven omdat ik hier niet zo veel ben geweest is dus neem me niet kwalijk ook wel een beetje uw eigen schuld, neem me niet kwalijk als het licht. <lacht> Misschien had we het niet zo letterlijk moeten nemen toen ik zei dat ik twintig kinderen wilde baren. <lacht> misschien had ik duidelijker moeten zijn, ik bedoelde niet alleen baren. Ik bedoelde baren en houden. Baren omdat dat ze gezond zijn. Baren en dat ik ze mag zien groeien. Baren en dat ze blijven leven. Dat is wat ik toen bedoelde eigenlijk. Dank u wel, Sidi Mohammed dat ik twintig kinderen heb mogen baren. Maar waarom moest er tien doodgaan? Onze familie had tien grafjes. Er waren familie's met nog meer grafjes. Maar jullie oma zei altijd, niet huilen bij het graf. Want elke traan die valt op het graf, schroeit een gat in de ziel van het dode kindje. En ze vertelt en ze vertelt prachtige verhalen, heftige verhalen... over angst en oorlog in het buurland, over abortus en over God en het geloof... en over hun paleis in Marokko, waar ze zo lang voor hebben kromgelegen. En dan zegt ze, het gaat niet gebeuren, dat wat je vader en ik gedacht hebben. Want die wijk waar dat huis staat, is 49 weken per jaar een begraafplaats... van ja, een verloren illusie en moeder, of Oemi, op zijn Arabisch, zoals het stuk ook heet... weet de muis die aan het hart van haar zoon knaagt en die twijfel heet... uiteindelijk te verjagen. En Nasruddin die speelt mee in de geschiedenis van de familie Tavernier deel 3 en 4. Begin 2008. Het is de première van de geschiedenis van de familie Tavernier deel 3 en 4. Mijn zussen zijn er, mijn broer uit Parijs is er... Mijn ouders zijn er. Mijn meisje is er. Ja, een meisje. <lacht> Waarmee het voorzichtig, uh, heel voorzichtig misschien wel aan het goedkomen is. Tussen de 800 mensen is mijn moeder heel herkenbaar. Niet alleen omdat ze een hoofddoek draagt, maar omdat ze heel zachtjes naar me zwaait als ik opkom. <lacht> als ik uh, de, trap op, de trap van de Schouwburg oploop, komt mijn vader net van het toilet. Het eerste wat hij tegen me zegt is... Ik zat gewoon naast Wim Kok. <lacht> ik zeg niet tegen Kok, dat is mijn zoon op toneel. Nee, ik ging gewoon een beetje kijken naar meneer Kok. Het was gewoon een president van vroeger, van ons, van ons land. Hij zat gewoon naast mij, zonder politie. Ik, kleine, gewone manneke. Ik knik en wil vragen wat hij van het toneelstuk vond, wat hij van mij vond. Maar inmiddels is meneer Kok ook van het toilet gekomen. Hij stoot me aan. Kijk dan, dat is meneer Kok. <lacht> We lopen naar de feestzaal waar ik mijn moeder op een bankje in een hoekje verwacht. Maar mijn moeder staat midden in de feestzaal met een appelsap. Mijn vader gaat naast haar staan. Mijn moeder lacht en zwaait vriendelijk in het rond. Alle mensen lachen en zwaaien vriendelijk naar mijn stralende moeder. Onbedoeld is zij het middelpunt van het premièrefeest. <lacht> Onbedoeld is zij de koningin van het bal. En net als bij een koningin. Waar zij staat, waar zij is, waar zij loopt, ontstaat vanzelf ruimte. Ruimte. Als een slotgracht tussen mijn moeder en alle andere mensen. Ze zegt, uh, het was een heel mooi verhaal. Ik zeg, van, uh, van die uh, stelende Marokkaan. Nee, zegt ze, nee van mijn zoon die acteur is geworden. We spelen avenir 4 82 keer voor uitverkochte zalen. Oeming gaat weer op vakantie, zei ze pas. Ik zeg, uh, naar het huis. Nee, zegt ze, naar een hotel. In Turkije. All inclusive. de monoloog Oemi eh, van, over en gespeeld door Nazardin Jar en opgeschreven door Maria Goos. Ik vond het echt fantastisch. Hier is toneel gemaakt van iets dat eh, belangrijk is om te weten. Het gaat over meer dan eh, Nazardines moeder. Wat mij betreft gaat het over die hele eerste generatie Marokkanen... en hun hier geboren kinderen. En ik hoop echt dat eh, Nazardine nog lang en, en veel... en overal deze monoloog zal spelen. Misschien moet het maar op tv komen... Decor was trouwens ook erg mooi. Hè? Een onaf eh, fragment van het paleis in Marokko. Met erop geprojecteerde schaduwen. Wonderschoon. Tot slot ook mijn complimenten dus aan regisseur Jaap Spijkers. Behoeft hij nog introductie? De man voor wie de meeste popquiz... Eh, door wie de meeste popquizzen op zijn minst een fraudeleus kantje krijgen? Want wat is waar in popland? Rex van Beuningen weet hoe het echt zit. En Jan Emans praat met hem. Goedemorgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Emans. We gaan het vanochtend hebben over uh, Nederlandse popmuziek. En wel over uh, Lenny Koer. Vertel. Ja, Lenny uh, en ik waren uh, hele dikke vrienden. Uh, <coughs> en uh, Lenny was bezig aan het schrijven voor De Troubadour. Ja. Daar heeft ze later het Songfestival mee gewonnen. Daar heeft ze later het Songfestival gewonnen. Maar wat weinig me mensen weten. Dat het een gedeelde, een gedeelde eerste plaats was. Hè? Ik geloof dat Israël. Bulgarije. Lapland en Letland daar allemaal. De eerste prijs hebben gewonnen. Maar het was gedeeld. Hè? Maar dit terzijde. Zij was. Dat was nog voor het Songfestival. Uh, uh, Lenny was nog niet zo heel erg bekend. En was aan het schrijven aan de troubadour En ze had dan een stukje af. En toen zat ze. Toen kwam ze klem vast te zitten. Dat heb je wel eens in een, in een proces. In het schrijfproces kom je wel eens vast te zitten. Toen heeft ze mij gebeld. Zeg, Rex, ik zit vast. Toen zeg ik, kind, ik kom naar je toe. En we hebben een uurtje gewerkt. En ik zeg, weet je wat je moet doen? Op een gegeven moment heb je twee stroven, drie stroven gehad. En dan zeg je, lai, lai, la, la, la, la, la Nou, daar was ze heel enthousiast over. Heel mooi verhaal, uh, Rex. Ja... Maar wat wil nou het geval dat wij dus ontdekken... nadat we zo blij waren met onze, met onze refrein... dat dus jaren eerder die Paul Simon al met hetzelfde concept is geweest. En daar baal ik zo van. Hè. Oké, okay, ja, het is genoeg, het is genoeg, laj, het is genoeg. Dankjewel, Rex, dat is jammer voor jou. Uh, we gaan het mysterie van uh, Emily spelen. Uh, u weet het, uh, Jan Emous heeft uh, wederom, is hij zo lief geweest om een mooie tekst te schrijven. En die gaat over iets of iemand en u moet raden wie of wat het is. En dat is uh, opgeknipt in drie fragmenten. En uh, na het eerste fragment kunt u maar liefst drie knijpkatten ja, ja, is goed. Ja, knijpklatten winnen. En aan het tweede nog twee en aan het laatste nog eentje. En uh, ik vind het leuk als u belt, hè. Dat is uh, 0800-1121. En mij vertelt uh, hoe u de paas heeft doorgebracht. Het een beetje gezellig was. En lekker warm. En uh, hier komt het eerste fragment. Er zijn veel redenen te bedenken waarom iemand een pseudoniem gebruikt. Je schrijft bijvoorbeeld iets in de klokkenluidersfeer. Nou, dan kan je in Nederland maar beter het stuk ondertekenen met quasi-modo, anders hang je. Het kan ook zijn dat je je een beetje schaamt voor je eigen schrijfsels. Maar ja, er moet brood op de plank. Dus je schrijft wat het volk wil, hoe vervelend je dat ook vinden mag. De lulligste reden is dat je vindt dat je eigen naam niet bij een stukje hoort. Omdat het een beetje een stomme naam is. Kom op, zeggen we dan, voor de draad mee. Als je stukjes deugen, dan klinkt je naam na verloop van tijd vanzelf niet meer suf. Maar goed, dat werkt dus niet bij iedereen zo. Nou, als u denkt te weten, 0800-1121. En uh, uh, muziek, uh, ja, gisteren, of nee, dat is alweer eergisteren, zaterdag... werd de elfste, elfde Blues Highways gehouden in Utrecht. En deze man zou komen, maar belde af. Charlie Parr. Oh Picked up a little dog And finally sat down At the banks, old oh, man Snow was falling We could see the cold different plane We all lived in the very same place and He woke up the same day and He built up his fire and sat down to wait Just like today Just like today Give us life Charlie Parr. Ik vind het hele lekkere ouderwetse muziek. Goed, um, dat zijn een hoop bellers. Maar niet heus. kikker in je neus, kikker in je bil die er nooit meer uit wil. Krijgen we nou? Het is te moeilijk. Nou, maakt, dan, dan verzeer je toch wat. Het is wel leuk om even met mij te kletsen. Of niet soms. <lacht> nou. is ook niet leuk op deze pase. Paasmaandag. Nou goed, we gaan gewoon door met het volgende fragment. Een jaar of veertig dingen geschreven onder pseudoniem. En dat pseudoniem vonden we nou ook niet je dat. Kom dan met iets wervelends. Met een naam die een zekere kringen goed aanslaat. Want het ging altijd over zekere kringen. Onzekere kringen liet hij liever aan een ander over. Het moet toch een heel oeuvre zijn. Al die stukjes in al die jaren. Hoe zou je ze samen kunnen vatten? Moeilijk. Het gaat over meneren en mevrouwen die dingen deden... die het overgrote deel van de rest van de bevolking niet deed. Wel zou willen doen, soms. Hij bouwde een naam op in die zekere kringen van man die alles wist. En daar plukt hij nu, gepensioneerd en wel, de vruchten van... weet alles. Heeft meteen een mening, heeft overal contacten... Kijkt stoïcijns voor zich uit. Nee, over zijn imago hoeft hij niet te piekeren. Nou, volgens mij moet iedereen het nu weten opeens. Maar goed, bellen hè? 0800 1121. En ik, weet je wat, ik ga ze iedereen gewoon wakker maken met een plaatje uit de jaren zeventig. Dat hoorde ik in de film net, die ik straks ga bespreken. Dat is van de Sparks. En uh, die heb ik ook nog live gezien in, in, in het kleine schouwburgje op het Lange Verhoud in Den Haag. Godzind leuk. Je komt uit to de town. This town ain't big enough. Zo, iedereen wakker? Ja? Haha, bed uitgetrild? Aan de telefoon, Han. nacht Han. Goedemorgen. nacht het is nog nacht, vind je ja, ja, het, uh, het is nog donker <laughs> buiten. Het weer als morgen. <laughs> Hoezo, wat ben je aan het doen dan? Nee, ik, ik was alweer wakker, dus uh, ja, ik eh, val soms vroeg in slapen en ben ook vaak te vroeg wakker. Nou, dit is, is wel heel vroeg, uh, Han. Ja, dat is alweer een beetje vroeg. Mijn ja. been zat weer een beetje op te spelen. Oh, oké. Okay. Zeg, heb je, heb je iets leuks gedaan met Pasen tot nu toe? Uh, ja, op zich wel. Ik heb uh, gisteren lekker ochtendwandeling gemaakt toen het nog niet zo uh, warm was. Ja? Toen, net de, toen net de zon voor eh, zeg maar, de bouwen begon te schijnen. Oh, prachtig. Dus de vogels nog volop actief waren. Dat is het mooie van als je heel vroeg opstaat en vroeg de deur uitgaat. Heerlijk. Ja, nou, april, is, uh, april en oktober zijn de mooiste maanden qua licht. Dus, ja, ja, ja. Fotografeer je ja. ook? Wat zeg je? Fotografeer je ook? Ja, ik fotografeer inderdaad ook, ja, want ik vind het uh, altijd wel mooi om licht te, te, te vangen, uh, ja, wat ja. Dat het dan heet. Ja. Ik, ik reed vannacht hierheen naar, naar Hilversum vanuit Amsterdam, langs uh, Weesp. Nou jongen, het was een wolken, echt echt mistbanken, weet je wel. Dus je echt dat je zo vol een wolk inrijdt. en dat je gewoon. Ik zag nog maar één meter voor me, ik moest helemaal, helemaal heel zachtjes rijden. En dan opeens waren ze weer weg. Prachtig mooi. En dan kom ik hier aan bij eh, de Karo, AKN. op de Schavenlandse weg in Amsterdam, eh, in Hilversum. En ik loop die trap op en het stikt allemaal van beesten die op hun rug liggen. Ik denk, wat is dit? En Thomas, dat is een uh, jongen, dus kennelijk uh, die wat meer van het platteland weet. Want die heeft in Enschede gestudeerd, huh? toch? Ja. En die zegt: Nee, dat zijn meikevers, uit Maar die liggen allemaal op hun rug. Ze zijn hele domme beestjes. Dus ekkelbrummers. Nou goed, ik heb ze, ik heb er vier heb ik er omgedraaid, weer op hun pootjes gezet. Kijk, die dingen? Ik had ze nog nooit gezien, meikevers. Jij? Ja, die heb ik zeker wel gezien, al wel even geleden. Maar. Een tijdje geleden liep ik euh, ja. ze. Inmiddels was ik elk weekend al op jou in de natuur. Dan zie je wel heel veel. Ja. Nou, ik vond het een fenomeen. Ze zien er eigenlijk heel eng uit als ze op hun rugjes liggen. En dan denk je, oeh, kakkerlakken. Maar dat zijn het dus niet. Maar goed. <lacht> nou, dat zijn wel andere beesten. <lacht> <lacht> ja. Nee, maar een stadse tut. Ben ik. Han, wie denk jij dat het is? Nou, ik had al meteen de associatie met uh, S. Montac Hofland. Ja? Die allemaal van die kleine stukjes geven, omdat het vandaag ook maandag is. Oh ja, oké, okay, ja, ja, ja. Dat was nog een extra aanwijzing, ja, ja. Nou, toen wist ik weet niet of het een extra aanwijzing was, maar in ieder dat geval dag, ja. die associatie ja. had ik meteen. Ik ja. denk, ja, misschien heb ik het al volledig mis, maar ik denk, nou ja, laat ik voor de gekken eens een keer dat, uh, dat nummer bellen. Ja, ja. Nou, ik vind het helemaal niet gek gedacht. Maar je hoort aan mij al dat het net niet goed is, maar... Um... En uh, ik, ik denk dat, dat hij helemaal niet leuk vindt dat hij hier genoemd wordt, als je weet wie het wel is. Oké. Okay. Hey, helaas Han, blijf luisteren. Misschien weet je het uh, straks. En dan bel rustig nog een keer, oké? Okay? Ja. Goed. Dag, zalige okay. paas nog. <laughs> oké. Okay, heel erg. Dag. dag. En dan heb ik Jenny. Goedenacht Jenny. Goedenacht Adeline, je bent heel ver weg. Heel ver weg. Nou, ik zit in Hilversum en jij interneuzen, toch? Ja, dat, dat kan ik nu horen. Ik hoor, ik hoor je amper. Echt waar? Nou, dan, ik weet niet hoe het komt. Kan je me nu beter? Nee, nog niet. Oh. nou we Maar gaan... geef niet. Ik doe wel moeite om je te verstaan. Oké. Okay. Jenny, uh, zalige Pasen aan jou? Zalige Pasen, hè? Ja. En je uh, paasbrood? Ik heb geen paasbrood gegeten, nee. Ik heb, uh, heb mijn dochter geprobeerd haar haar te ontkleuren. Nou, dat is helemaal niet gelukt. Dat dus <laughs> Het ze... oh, nee, nou, ja. oranje zeker. Nou, het is roze en, en, en bruin-zwart geworden. Nou, ja, oh, dat is wel een leuke kleur voor de zomer. <laughs> ze vond het zelf helemaal niet erg, dus uh, nou, ja, wat zal ik dan over zeuren. Jenny, wie denk jij dat het is? Henk Schiefmacher. Ik dacht ik bel maar, want niemand belt. <laughs> ja, nou, hartstikke lief van je. Ja, en je weet ook dat het is natuurlijk helemaal fout ja, Want Henk, nou Henk heeft wel geschreven vroeger voor de Nieuwe Revue, dat weet ik nog wel. Maar kleine stukjes en columns, dat is volgens mij helemaal niks voor Henk. Nee, die loopt die, de oren van je hoofd. Ja, precies, dat doet hij liever. Of hij prikt je helemaal, dat uh, je blauw ziet uh, met zijn uh, tattoo. Maar dan gaan we die derde tip van je luisteren, hè? Dat ga ik doen! Bedankt dat je gebeld hebt, Jenny. Oké, okay, prettige week. Uh, hier komt het, derde. Ja. in de wereld van Mens. Meer zeggen we niet. Hoeft toch ook niet? Toch een hele toer om over die wereld decennia lang door te pennen. Je zou toch zeggen dat één stukje de lading toch al aardig had kunnen dekken? Eén stukje over driedelige pakken. Hoornen, brillen, dure sigaren. Een beetje winst pakken hier en een fiscaal dingetje daar. Maar op die thema's kan, of liever kon hij, jarenlang voortborduren... En nu hij uitgeschreven is, mag hij aanschuiven schuiven als... Ja, als society-kenner of zo. Hij zal de koningin wel eens ontmoet hebben, dus kent hij haar goed. Een redenatie van niks, maar ja, zo werkt het dus wel. Het is een kwestie van gezond verstand en lekker wakker zijn. Nou, nu moet u het weten. 0800-1121. En als ik nou dan nog bij zeg dat... Uh, Henk Hofland zich in zijn, in zijn bed om. Als je hoort dat hij genoemd werd als deze... Nou, dan moet u het helemaal niet. Wat ga ik draaien? En, oh, even kijken. Uh, oh ja, uh, het liedje wat ik nu ga laten horen is, is ook behoorlijk opwekkend. Het hoorde ik in de film The Lincoln Lawyer, die ik ook later ga bespreken. En die staat op mijn cd Perfect rokjesdag. Het is er weer weer voor. is in your ear but you can't forget from sundown de telefoon Adrie, hoop ik. Adrie? Ja, ik hoor je het vet. Ho -ho. Maar jij hoort mij wel? Ja, wat raar. Okay. Uh, ik vraag even Nico. <gijnt> ik, dacht, ik dacht dat het die zelf ingenomen kletskous was. Ja? Henk van de Meijden. Henk van der Meijden. Uh, de Meijden. Nou, het is wel een kletskous die we zoeken. En uh, volgens mij zit je uh, ook wel bij de goede krant. Maar je hebt de verkeerde te pakken. Dus je mag, okay. niet, je mag niks nog een keer zeggen, maar uh, bedankt Adrie. Ja, ja, oké. Okay. Doeg. Uh, Jamal. Ja, hallo Adeline. Goedenacht. Hoi. Hoe is ik het? Ik kom niet echt van jouw programma, want ik ben met de Pasen ben ik ziek. Ja? Omdat anders uh, zou ik naar mijn vriendin gaan, dus ik moet uh, mijn eigen vruchten bevruchten. Nee, maar. Oh. <laughs> en nou lig je s'nachts wakker. Ja. Ja, maar met jou, met jou is het wel te verdragen, hoor. Oh, gelukkig. Nou. Ja, nee, het, je doet echt leuke dingen. Nee, het is niet om te sluiten, maar het is echt hartstikke cool. Nou fijn, fijn om te en horen. En je zou eens wat vaker de hoorspeler moeten laten horen, een tijdje geleden deed je dat ook. Ja, ik, ik moet er achteraan, want ik, ik heb ja. een, een link met, met uh, beeld en geluid en ze zullen het voor me opsnorren. Ja. Het is nogal een gedoe, maar ik, ik heb ja, ja. heb helemaal waar, ik, ik heb het beloofd, ik <laughs> moet er ook achteraan. Ga ik doen. Ja. En anders heb ik wel heel, heel wat, uh, wat voor je. Maar dat, dat doen we wel bij de uitzending. Oké. Okay. <laughs> zo gaat dat Goed. dan. mee. ja. man, wie denk jij dat het is? <laughs> uh, lieve Adeline, ik denk dat um, Rob Hoogland. Dat is ook zo'n fijne commu communist van de grootste kant. Ja, omdat van je het over kringen had en zo, weet je wel. Over? Omdat je het over kringen had, weet je wel. Ja, ja, ja. ja. Zekere meneer, zekere mevrouwen, zekere kringen, ja. Ja, je, uh, je, je klinkt echt zacht inderdaad. Ik wil niet zeiken, maar... Nee, ik, ik, weet, ik weet niet hoe het komt, maar de, de, de, de, uh, Nico die kan er niks aan doen. Onze ik heb je heel, heel hard in mijn oor gedrukt. Je hebt hem heel hard in je oor gedrukt? Oh, wat erg. Nou, Jamal, dan ga, nou ga ik je verlossen van dat oordrukken, want het is fout. Uh, nou, dan, dan voel ik me ziek. Uh, nou, lieverd, beterschap, oké? Toen ga ik van je. Doeg. Oh, doeg. GELACH nou, oh, ik ben met er een. Ja. Ik ga naar Kees Oosterom. Dag Adeline. nacht Kees. Hoor ja, je mij goed? Ik denk dat ik, ik eens een keer bellen, want het is zo lang geleden. Ja, precies. <laughs> maar niet heus. Nee. Nou goed, ja, jij... ja. Ik heb het goede antwoord. Ja, natuurlijk. Ik inkop... ik eerst vertellen dat ik eieren heb zitten schilderen ofzo? <laughs> heb je eieren zitten 43. schilderen? 43. Ja? 43 eieren zitten schilderen? Ja, ik heb ze ook allemaal weer weggegooid en nou, want ik zou niet weten aan wie ik ze moest geven. Dus, ja. Oh, ik wist niet uitdelen. Nee, dat is niet waar, me. ik heb eigenlijk uh, hele saai paas gehad, maar dat uh, oh. heeft ook wel iets. Ja, vind ik ook. Oh. Ik hou namelijk niet, uh, niet zo van die feestdagen, jij volgens mij ook niet hoor. Nee, nee, ik heb, ik heb ook helemaal niet, uh, ik heb dus dat haar van mijn dochter geverfd en voor de rest heb ja, ja, ik... Ja, uh... precies, en dat is toen ook als, nou, net zoiets als eierenverf. <laughs> <laughs> Ontverfd heb ik er. maar goed. Ja, en als die meiden dan, dan is het een hele rare kleur, hoor, en dan vinden ze het eigenlijk wel verrassend. De ja, tijden zijn... zijn wel veranderd hoor. Ja, ja precies. Ja. ja. Ik nou goed. wel prachtig. Ja. Kees, wie denk je dat het is? Zeg het maar. Nou, ik weet niet wat het... Uh, ik zal hem gewoon bij de namen noemen. Thomas Lepeltak van Huygens journaal. En die is het. Ja. En, en op dit moment is hij uh, uh, commentator bij uh, Wakker Nederland, hè? Oh, dat heb ik nog niet gehoord. Want dan luister ik dus ook. Ik luister heel veel naar Radio 1, dus. Nou ja. Maar ik heb hem nog gemist. Oké. Nou ja, Is dat in de nacht of is dat s morgens? Ik weet het ook niet, want ik kijk er ook niet naar. Is dat, ik kijk even naar de mannen achter het. Die weten het ook niet. Het is niet voor ons bestemd, geloof ik. Dus daarom weten we dat niet. <lacht> maar goed. Het is ochtends ergens. Het of zo, denk ik. Maar ja, weet je, het is wel de, de, de. Thomas Lepeltak is wel de. de de vader van een uh, goede vriendin van mij, die hartstikke okay. goed kan zingen. Marieke Meepeltak. Ja, Hij vond dat wel een sympathieke <laughs> fans. Ja, ja nou. netjes in het pak. En lekker uh, hebben we allemaal. Hé, <laughs> nou. hey, jij krijgt een, uh, een knijpkat weer, wederom toegestuurd. Ja, toe leuk. Dus blijf aan de lijn, dan uh, noteert Thomas het gewoon weer opnieuw. Ah, Oké. Okay. Okay? Hey, fijn okay. uitzending. Ik vond het mooi tot nog toe. Heel leuk. Leuk, hè, dat lola. -like ik vond dat uh, die Marokkaanse... Uh, dat, uh, Oemi. Dat spel vond ik prachtig. Ook. Prachtig, hè? Ah, ja. Ik was ook echt zo ontroerd het was echt helemaal... Uh... Ja, ja, heel fijn. Ja. Oké. Okay. Goed, goeienacht en uh, tot de okay. volgende keer. Doei. doe Adeline, Doeg. Even kijken, wie hebben we nou? Uh, dan moet ik weer even zijn, maar... wat gaan we draaien? Oh ja, Jevgeni, Jevgweni moet ik zeggen. Het is wel grappig, we gaan straks Jevgeni Onegin uh, draaien. Maar dit is Jevgweni. Uh, dat is een groep uit België, uit Vlaanderen. Hè? Die zijn hier als de gast geweest. En uh, die hebben een nieuwe plaat uit. Welke raad. Maar die komt bij ons pas officieel in het najaar uit. En dit is het uh, eerste nummer. De parels. Dan hoor ik de zwijnen. En we hebben geen geld. Maar we kijken naar buiten. Jij zegt: Het zou nog zoveel mooier zijn. Met koperen ruiten. En we sparen een we rijden naar zee, onze kroost is onzichtbaar, ze rijden al meer. En ik zie grijze wolken, jij ziet de gouden rand. Die zicht is altijd slechter, binnen het binnenland. We hebben geen geld, maar we kijken naar buiten. jij zegt, het zou nog zoveel mooier zijn. Good boo die is voor wat u in het... Ik <laughs> klinkt nog door, ja. Die is voor wat u in het volgende uur kunt gaan beluisteren. Want dat is zo mooi. Ik heb het vorige keer twee keer achter elkaar beluisterd. Nou, Dat heb ik nog nooit gedaan. Gewoon omdat ik er niet genoeg van kreeg. Het is de roman in verse... ...Jevgeni Onegin. Dat is een van de mooiste gedichten ter wereld, zegt men. Ja, dat weet ik niet, want ja, er is zoveel gedichten over de hele wereld... ...en door alle tijden heen. Nou, Ik waag me echt niet aan zo'n uitspraak. Ook al heb ik dan misschien nu al, nou, pak een beetje. ...zo'n twee meter poëzie in mijn boekenkast. En ook braaf natuurlijk die bundel van onze Arie me aangevraagd. Maar ja, wat ik wel weet is uh, dat ik vertaler Hans Boland... ...ongelooflijk dankbaar ben voor deze vertaling van een van... Alexander Pushkins meesterwerken. Die Boland die is al sinds uh, 1999 bezig met het vertalen van al Pushkins werk. Maar hij vertelde ook de gedichten van uh, Anna Akhmatova en werk van Dostoevsky. En hij verdiende al eerder vertaalprijzen. En steeds wordt hij geprezen om zijn durf en creativiteit. Want als je uit het Russisch vertaalt, zijn er een tal van problemen op te lossen. En ja dan moet je het ook nog toegankelijk houden voor de 21e eeuwse lezer. Zonder dat je afbruik doet aan het historische karakter van zo'n tekst. Nou, Zelf zegt Boland over dat vertalen, uh, heeft hij een keertje gezegd... de vertaler moet eerst en vooral vertalen wat er niet staat. En dan komt alles wat er staat vanzelf in de vertaling terecht. Want het is de context waar alles om draait. En die context is in principe onbegrensd. Hoe vrijer de vertaling zich daarin beweegt, hoe preciezer de vertaling kan worden. Nou. Gerrit Komrij, die uh, zegt dat hij door de vertalingen van Boland. Pushkin ook in het Nederlands een kracht uh, heeft gekregen. Alles is even vanzelfsprekend, even aanstekelijk. En uh, re re dichter uh, René Puthaar, die zei onder andere. Pushkins, altijd zwierige stijl, brutaliteit en hartstocht... die vragen van een vertaler precies de bravoure... die de dichter zo dierbaar maakt. En de verstechniek. Dat in de hoogtijdagen van de Europese romantiek... een jonge Russische aristocraat zo lichtvoetig en ongedwongen was... in zulke ontwapenend directe gedichten... het is een verrijking waar ook de Nederlandse literatuur nu eindelijk... Hans Boland dankbaar voor kan zijn en moet zijn. Nou, dat uh, genoeg lof -trompet. Nu even over die, uh, die Poeskin, Alexander Poeskin. Die werd in 1799 geboren in Moskou, verarmde adellijke familie. Sajan Detay, zijn overgrootvader van moederszijde, was een Abyssinier. He? Dat is dus iemand uit Ethiopië. Dat was een cadeautje van Tsaar Peter de Grote, He? meegenomen op een van zijn reizen. Afijn, uh, Alexander die uh, blijkt een bijzonder jocht te zijn... met een fenomenaal geheugen. Hij werd opgevoed, heel opmerkelijk natuurlijk, in het Frans. Dat, dat gebeurde daar helemaal. Allemaal aan iedereen die van adel was in Rusland toen. En die, uh, hij kon op zijn elfde de hele Franse literatuur praktisch uit zijn hoofd. En Russisch, dat hoorde hij van de kindermeisjes, de Nanya's, die hem Russische sprookjes en volksverhalen vertelden. Ging naar de chiekste school van Sint-Petersburg... En uh, toen hij eenmaal ging publiceren, had hij vaak last van censuur. Hij was links, is een tijd ver vooruit, hij was heel vrijmoedig, hij werd zelfs een tijd verbannen. En hij trouwde uiteindelijk met de mooiste vrouw van Rusland. En hij moest vanwege haar op zijn 37 e duelleren en liet daarbij het leven. Nou, over Pushkin zegt Boland: Pushkins poëzie is licht en vrolijk, heel helder. En bij hem spelen individualiteit. En vrijheid een hele grote rol. Het is eigenlijk ontzettend westers. Nou, we gaan het de volgende uur naar luisteren. Uh, ik dacht, uh, moet ik maar inleiden met een mooi Russisch lied. Dat heb ik trouwens hier al eens eerder gedraaid. Het was de keuze van uh, Edwin Trommelen, die ook jaren Russisch gestudeerd heeft. Ik had hem nog gemaild, hij zit in Petersburg. Hij zei, doe maar uh, zwarte ogen draaien, dat is prachtig. Um, en, uh, dus na het nieuws uh, kunt u luisteren naar Evgeni Onegin van Alexander Pushkin, voorgelezen door meester Hans Boland zelf. En dan moet je je overgeven aan zijn stem en je laten meevoeren naar het Rusland van het begin van de 19e eeuw. И листья грустно подавали, Последний остров Печаль хрустальная жила Грусти Тогда с тобою мы не знали мы любили И для нас весна цвела Ах эти черные глаза, меня пленили, Их позабыть нигде нельзя, Они горят передо мной. Ах эти черные глаза, меня любили, Куда же есть? прились вы теперь тобли за вам другой ах эти чёрные глаза меня богу их позабыть нигде нельзя они горят передо мной ах эти чёрные глаза